U luistert nu al naar de lokale Omroep maar vanaf september zijn we vernieuwd met leukere live programma's, betere informatie en we zijn beter op tv. Kijk naar de lokale Omroep of luister naar de lokale Omroep via de radio. Vanaf september zijn we vernieuwd.